Sir was onmiddellijk een en al berouw. Ina, onvergeeflijk van ons om jouw zitkamer als ons kantoor te gebruiken. We gaan onmiddellijk weg. Kom, Vosper. Bij de deur draaide hij zich om en keek Vlaanderen bezorgd aan. Je houdt ons op de hoogte, hè, Vlaanderen? Ina en Paul slaakten een zucht van verlichting toen de voordeur dicht sloeg en ze wisten dat ze alleen waren. Je moet doodmoe zijn, Paul. Ik heb bijna de hele dag geslapen. Die Davis was werkelijk heel aardig. Ik heb nog geen tijd gehad om het je te vertellen, maar hij heeft me in een taxi gezet en de rit naar Eaton Square voor me betaald. Ik geloof niet dat hij een misdadiger is. Vlaanderen legde zijn handen op haar schouders en dwong haar hem aan te kijken. Meneer Davis heeft iets te maken met een affaire die drie mensen het leven heeft gekost. Je moet voorzichtiger zijn, kindje. Ina trok een pruilip en sloeg haar ogen neer. Ik meen het, Ina. We komen nu aan een gevaarlijk punt. Als we dichter en dichter bij de moordenaar komen, worden we er persoonlijk ook meer bij betrokken. Niet alleen ik, maar wij allebei. Ik meen het dit keer werkelijk. Hij liet Ina los, schoof de knippen voor de ramen en schakelde de alarminstallatie in. Toen liep hij naar de voordeur en schoof de zware gendels ervoor. Voor de zekerheid liep hij de hele flat door en controleerde alle ramen. Toen hij zijn pyjama aangetrokken had en uit zijn kleedkamer kwam, sliep Ina vast. Ina werd langzaam uit haar diepe slaap wakker. De zon scheen de kamer binnen en het bed naast haar was leeg. Ze keek op het klokje en kon niet geloven dat het bijna twaalf uur was. Charlie verscheen onmiddellijk toen ze gebeld had met die zelf genoegzame trek op zijn gezicht van mensen die vroeg opgestaan zijn. Waar is meneer, Charlie? Die is om een uur of negen uitgegaan. Hij zei dat hij thuis kwam met de lunch en dat u zich geen zorgen hoefde te maken. Wilt u nu uw ontbijt hebben? Er staat een blad voor u klaar. Ina gaapte en rekte zich uit. Alleen maar sinaasappelsap, Charlie. We lunchen al gauw, hè? Ze dronk het sap op liep naar de badkamer en draaide de kranen open. Terwijl ze van het warme water genoot hoorde ze de telefoon rinkelen. Charlie was net weer in de keuken toen hij weer overging. Hoorde ze hoorde zijn stem in de zitkamer toen hij de een of andere ongeduldige spreker probeerde te kalmeren. Wie was dat? riep ze door de gesloten deur toen ze Charlie terug hoorde komen. Die pastry cook of hoe hij ook heet. Hij schijnt maar niet te kunnen begrijpen dat meneer Vlaanderen nog andere dingen te doen heeft dan filmcontracten te tekenen. En daarvoor? De een of andere idioot die hem aan het lachen probeerde te maken door me te vertellen dat hij Mary Ann heette. Die arme Mariano, mompelde ina. En dan heeft Sir Graham natuurlijk een paar keer gebeld. Wat heeft hij toch? Hij lijkt op een beer met een zeer hoofd. Ina was op tijd klaar om haar man met een cocktail op te wachten toen hij thuis kwam. Hij zag er meer tevreden over zichzelf uit dan de afgelopen week, maar hij wilde niet zeggen wat de reden van zijn goede humeur was. Waar ben je de hele morgen geweest, Paul? Oh, overal, zei hij op luchtige toon, en dit was alles wat ze uit kon krijgen. Pas van week heeft gebeld, vertelde ze. Hij zei dat hij je vanavond met het diner in het Dorchester Hotel verwachtte. En een zekere koffie komt ook. Dat zal de scenario schrijver zijn. Zijn dus werkelijke naam is Tchaikovsky. En ik moet natuurlijk weer thuis blijven. Ja, kindje, ik ben bang van wel. Dit is zuiver zakelijk. Vlaanderen verdween onmiddellijk na de lunch in zijn werkkamer. Hij gaf instructies dat hij onder geen enkele voorwaarde gestoord mocht worden. De telefooncentrale werd gewaarschuwd dat ze voor zes uur geen gesprekken door mochten geven. Charlie liep op zijn tenen door de flat. Nina had niet de moed om de radio in de zitkamer aan te zetten. Ze ging plat op haar bed liggen, met de portable vlak bij haar oor om naar het vrouwenuurtje te luisteren. Om een uur of vier ging ze uitdagend met de kopjes rinkelen, als haar man soms zin in een kop thee mocht krijgen. Maar de werkkamer reageerde niet. Om tien voor zes verscheen Paul met een stuk of zes enveloppen in zijn hand en belde Charlie. Is dat alles wat je gedaan hebt, Paul? Die brieven schrijven? Vlaanderen lachte en schudde ontkennend zijn hoofd. Dit zijn uitnodigingen. Uitnodigingen? Waarvoor? We gaan een cocktailparty geven, Ina. Wat aardig van je om me dat te laten weten. Wanneer zal dat zijn, of moet ik de olijven en de anchovies zomaar uit de lucht toveren? Maak je niet ongerust. Deze cocktailparty zorgt voor zichzelf. Jij bent natuurlijk ook uitgenodigd, maar je hoeft er niets voor te doen. Hij draaide erom om toen Charlie op de deur klopte. Charlie, ga je even naar het postkantoor en probeer de lichting van zes uur nog te halen. Paul? Ina liep naar hem toe en pakte hem bij de reserve van zijn jasje vast. Dit betekent zeker dat je bijna aan het eind bent, hè? Ja, bijna. Ik zal geen vragen stellen, want ik weet dat je me alles zult vertellen als jij het goede ogenblik gekomen acht. Maar je zult voorzichtig zijn, hè? Dat beloof ik je. En het is helemaal niet mijn bedoeling om geheimzinnig te doen. Ik vind het alleen maar veiliger als jij niet te veel weet. Vlaanderen ging na het diner in de Dorchester zo snel mogelijk weg. Maar toch was het wel bijna tien uur toen hij het hotel verliet. Taxi, meneer Vlaanderen? vroeg de portier. Nee, dank je Tom. Ik heb mijn wagen bij me. Zonder moeite kon hij Lane oversteken. Er was geen druk verkeer, zo tussen het aan en uitgaan van de schouwburgen en de bioscopen. Hij zette zijn auto altijd liever in het park dan ergens in een van de smalle straten rond het Dorchester Hotel. De frezernesh behoorde niet tot de type wagen dat de belangstelling van dieven opwekte. De wagen was te opvallend en te ongewoon. Hij had de kap opgelaten en de auto onder een lantijn gezet, met het gevolg dat het in de auto donker was. Hij had de deur opengemaakt en was achter het stuur geschoven, eer hij zich realiseerde dat er iemand naast hem zat. Vooruit Vlaanderen, zei de stem van een man. Ga zitten en doe de deur dicht. Vlaanderen haalde zijn tweede been naar binnen en sloot de deur. Hij was niet werkelijk gealarmeerd. Hij kon niet geloven dat iemand op deze drukke weg een aanslag op hem zou plegen. Ik stel voor dat u de wagen start en om Park Corner rijdt, blijf je dit park. Vlaanderen stak zijn sleuteltje in het slot en startte. De motor sloeg onmiddellijk aan. Hij schakelde in de eerste versnelling, keek over zijn schouder en reed de weg op. Hij schakelde weer over en ging 40 kilometer per uur rijden. Vergeef me deze ongebruikelijke wijze van voorstellen, vervolgde de man. Het leek me de beste manier om geen onnodige aandacht te trekken. U bent zeker Davis? Ja, en ik ben ongewapend. Om de een of andere reden schenen de auto's in het park die avond nogal haast te hebben. Ze drukte op hun klakson en knipperde met hun lichten in hun pogingen de Vesernesche te passeren. Waarom rijdt u niet even snel als iedereen? vroeg Davis nerveus. Vlaanderen gaf gas. Vindt u dat prettiger? Hij keek naar de handen van zijn passagier, maar die lagen rustig op zijn knieën. Waaraan heb ik het genoegen van deze uh, verrassing te danken? Misschien wilt u het bedrag van de taxi terug hebben dat ik u schuldig ben? Van de taxi? Ja, van de rit van mijn vrouw, gisteravond. Oh, vergeet u dat maar, meneer Vlaanderen. Mevrouw was een charmante gijzelaarster, maar ik geloof dat ze wel een beetje roekeloos is, hè? Ze zou er niet altijd zo gemakkelijk af kunnen komen. Vlaanderen gaf geen antwoord. Hoe is de verkoop van uw boeken tegenwoordig? Informeerde Davis plotseling. Ik mag niet klagen. Bedankt voor de belangstelling. Ik vind dat u zich zeg maar bij uw literaire bezigheden moest houden, meneer Vlaanderen. Er zijn maar weinig mensen die van een dubbele carrière een succes kunnen maken. En ik ben bang dat uw neiging om voor amateurdetectief te spelen... u in ernstige moeilijkheden zou kunnen brengen. Gelooft u dat werkelijk? Ik ben ervan overtuigd. Neemt u nu bijvoorbeeld het tyler mysterie Ik ben bang dat als u en mevrouw Vlaanderen ermee doorgaan u daarmee te bemoeien... Dit het laatste onderzoek zou kunnen zijn dat u ooit nog zult doen. Neemt u mij niet kwalijk dat ik het u zo zeg, maar naar mijn mening waagt u zich te veel op glad ijs. Iedereen mag er een opinie op nahouden, zei Vlaanderen rustig. En mag ik dan uw mening vragen over een andere zaak? Heeft de moordenaar van Betty Tyler bereikt wat hij of zij dacht te bereiken? Ik ben niet van plan vragen te beantwoorden, antwoordde Davis op hoge, scherpe toon. Ik wil u alleen maar een vriendschappelijke waarschuwing geven. U denkt misschien dat het hier alleen maar gaat om een meisje dat in een vlaag van hartstocht vermoord is. Ik kan u wel zeggen dat het om iets heel anders gaat. Om iets dat zo belangrijk is dat het uw competentie verder te boven gaat. Neemt u mijn raad aan. Bemoeite u zich er niet mee en laat de politie haar eigen gang gaan. U zult er spijt van krijgen als u zich hier niet aan houdt. Ze liet de Hyde Park Corner links liggen. Vlaanderen week uit om een auto die hij in zijn spiegeltje met grote snelheid zag naderen, gelegenheid te geven te passeren. U onderschat mijn intelligentie, meneer Davis, als u denkt dat ik geloof dat Betty Tyler, Jane Dallas en Stephen Brooks alle drie met hetzelfde gevoel van hartstocht gedood werden. Stephen Brooks? Dus daarom. Davis brak plotseling af en draaide zich op zijn plaats om. De naderende auto was vlak achter hem. Zijn schijnwerpers verblindden hem volkomen. De chauffeur schakelde met een knarsend geluid op drie over en gaf haast ten einde hen te passeren. Vlaanderen werd gedwongen te remmen en naar links uit te wijken. Hij zag dat de motorkap van de andere wagen gevaarlijk dichtbij was. Hij keek naar de voorbank. Hij kreeg een korte glimp van een gezicht en een hand met een revolver, zag een vuurstraal en voelde de kogel langs zijn oor door de vooruit gaan. Hij remde hevig en de andere wagen schoot vooruit. Er vlogen nog twee kogels door de voorruit. Het glas werd versplinterd en hij zag niets meer. De vlees schoof naar links het trottoir op... en kwam met een harde klap tegen een lantaarnpaal tot stilstand. Vanaf de weg klonk het geluid van gierende banden van de achterliggende wagen. De bestuurder trapte op de remmen om de vlees niet te raken. Het glas van de ruit naast Vlaanderen was uit de sponning gevallen. Hij kon door de opening de aanvalsauto zien... Deze dimde de lichten bij Elbert Gate en verdween in de richting van Knightsbridge. Een ogenblik lang kon Vlaanderen niet geloven dat hij niet geraakt was. Hij hoorde gekreun naast zich en draaide ze om. Davis' hoofd lag achterover, zijn ogen waren gesloten en hij beet op zijn lip. Met zijn rechterhand drukte hij op zijn linkerschouder in een poging het bloed te stelpen. Er kwamen mensen aanrennen. Een automobilist had de tegenwoordigheid van geest een blusapparaat te pakken en richtte dit op de Fraser Nash, alsof hij de wagen uitdaagde in vlammen uit te barsten. Vlaanderen probeerde zijn deur open te maken, maar die zat klem en gaf niet mee. Bent u gewond? Er stond iemand naast zijn deur. Ik ben oké, okay, maar mijn passagier is geraakt. Kunt u me helpen hem eruit te halen? Vlaanderen was gedwongen te blijven zitten. Hij kon niets doen toen de lekenbrigade aan het werk ging. Zoals gewoonlijk waren er maar drie mannen die daadwerkelijk naar voren kwamen en aan de slag gingen. Ze werden door een groot aantal toeschouwers bekeken en aangemoedigd. Achteruit alstublieft. Niet dringen. Laten we hem op de stoep leggen, dan kunnen we hem onderzoeken. Heb je de schoten gehoord? Zullen wel piraten geweest zijn? Voorzichtig met hem. Misschien heeft hij wel iets gebroken Is de andere dood? Oh, kijk eens wat een glas Is er een dokter hier? Ga alstublieft achteruit Zien jullie dan niet dat de stakker zwaar gewond is? Ondanks alles lukte het hun Davis uit de auto te krijgen Hij was slechts op één plek gewond en kon zonder moeite staan. Toen kroop Vlaanderen de wagen uit Davis zag bleek, maar slaagde erin te slim lachen. Misschien ben je nu overtuigd Vlaanderen. Dit is nu iets waarvoor ik je gewaarschuwd heb. U hebt een lelijke wond. Laat me eens kijken. Er kwam een motorfiets aansuizen en het plotseling knarsen van de remmen veroorzaakte een stilte tussen het groepje mensen. Iedereen keek toen de politieman zijn motor op de standaard zette en naar de beschadigde auto toeliep terwijl hij de ring van zijn helm losmaakte en zijn handschoenen uittrok. Is de eigenaar van de auto hier? Vlaanderen kwam in de verleiding om een valse naam op te geven. Hij voelde niets voor dat Forbes en Vosper onmiddellijk van dit incident op de hoogte zouden zijn, en hij wist dat het rapport over de schietpartij hun binnen het uur zou bereiken. Hij besloot echter dat het hem op de duur geen goed zou doen om de Londense politie iets op het bemouw te spelden. Ik ben de eigenaar-agent, zei hij. Hij probeerde Davis' jas uit te trekken zonder te veel pijn te veroorzaken. De mouw was met bloed doordringd en het was te zien dat zijn krachten snel afnamen. Ik zal u dadelijk mijn naam en adres geven, maar ik moet eerst naar die wond kijken. Het ziet eruit als een koperwond," zei de agent op scherpe toon toen Vlaanderen Davis' hemd wegtrok en de schouder te zien kwam. Dat is het ook. ...en op een beroerde plaats. Het zal moeilijk zijn om een tourniquet aan te leggen. Daar komt de ambulance al. Zij zullen nu wel verder voor hem zorgen, meneer. Als u me wilt vertellen wat er eigenlijk gebeurd is. De ambulance kwam met gillende sirene door de mensenmenigte te aanrijden. De verpleger sprong eruit en rende naar Davis. Terwijl ze hem op een draagbaar legden en pogingen deden het bloed te stelpen... nam Vlaanderen de agent terzijde. Ik ben Vlaanderen, zei hij... Paul Vlaanderen, Eaton Square, 127A De agent keek hem even aan en schreef toen naam en adres op In het kort gezegd, we werden door een passerende auto beschoten De auto verdween naar Knightsbridge Het was een zwarte Ford C4, maar het nummer weet ik tot mijn spijt niet Zwarte C4, herhaalde de agent en schreef dat ook op dit alles staat in verband met een zaak waarin ik met Sir Graham Forbes en inspecteur Vosberg betrokken ben. Vertelt u dat maar aan uw hoofdinspecteur als u rapport uitbrengt. Ik zal hem later uitvoerige details geven. Ik wil graag in de buurt van de gewonden blijven. Ze brengen hem zeker naar het Middlesex Hospital? De agent schreef verder in zijn boekje en keek Vlaanderen wijfelend aan. Zou het zo wel in orde zijn, meneer? Dat verzeker ik je agent. Vlaanderen keek naar het nummer op zijn jas. Hoe heet je? Ik heb je nooit eerder gezien. Grant, meneer. Ik ben overgeplaatst van de E-divisie. Ik zal het met Sir Graham in orde maken, Grant. Kan ik de auto aan jou overlaten? Er zal een kraanwagen aan te pas moeten komen. De mannen van de ambulance waren bezig een tegenstribbelende Davis in te laden. Vlaanderen sprong vlak voordat de deuren gesloten werden naar binnen. ...waren nog geen vijf minuten gelopen sinds de schoten gelost waren. Davis had de ogen geopend. De verpleger grinnikte bemoedigend tegen Vlaanderen. U hoeft er geen zorgen over uw vriend te maken, meneer. Het is maar een schampschop, maar hij heeft een shock en hij moet maar even naar de dokter. Ze zullen wel niet houden. Toen Davis op een wagentje naar de operatiezaal gereden werd, ontdekte Vlaanderen een telefooncel aan het begin van de gang... Hij ging naar binnen en draaide zijn eigen nummer. Ina kwam onmiddellijk aan het toestel. Hallo kindje. Paul. Even stilte. En toen vroeg ze. Is alles in orde? Ja. Ben jullie ook? Ja natuurlijk. Waarom vraag je dat? Ina, je gaat toch niet uit hè? Nee, waarom zou ik? Doe niet open voordat ik terug ben. En Ina zegt tegen Charlie dat hij de grendels voor de raam en de deur schuift. Oh, wat is er in vredesnaam gebeurd? Oh, niets bijzonders. Ik kom gauw thuis en dan zal ik je alles vertellen. Wees voor, begon Ina, maar hij had al neergelegd. De dokter die Davis' wond verbonden had, bracht hem naar het vertrek waar Vlaanderen zat te wachten. U bent meneer Vlaanderen? Ja. Ik heb net de politie opgebeld. We moeten deze dingen rapporteren, begrijpt u. Ze hebben me gezegd dat ik meneer Davis onder uw hoede kan laten gaan. Ik zal voor hem zorgen. Is de wond niet ernstig? Het zal wel loslopen, zei de dokter. Maar ik ben blij dat er iemand is die hem thuis kan brengen. Misschien zal hij nog last van shock krijgen. Laat hij maar zo gauw mogelijk zijn eigen dokter laten komen. Ik dank u zeer voor alles, dokter, zei Davis. Ben ik u iets schuldig? Nee, lachte de dokter. Dit is voor onze rekening. Davis schudde zijn hoofd toen hij naast Vlaanderen de straat op liep. Ik zal mijn inkomstenbelasting eens moeten gaan betalen, zei hij. Anders krijg ik gewetensvoeging. Vlaanderen riep een passerende taxi aan en maakte de deur voor Davis open. Waar wilt u heen? Davis bleef met één voet op de treeplank staan en staarde Vlaanderen aan. Gaat u me niet aangeven? Vlaanderen schudde het hoofd. Waarom zou ik dat doen? U hebt me toch gezegd dat u me op vriendschappelijke wijze wilde waarschuwen? Hij gaf Davis de overjas die hij sinds het ongeluk bij zich gehouden had. Maar als tegenprestatie verzoek ik u om een gunst. Ik geef zondag om twaalf uur een cocktailparty in de Dutch Street in Sonning. Ik nodig u hierbij uit. U zult er verschillende bekenden aantreffen. Davis keek Vlaanderen aan. Hij vroeg zich blijkbaar af of hij hem serieus moest nemen. En dan wilde ik u toch een vraag stellen. Die heeft eigenlijk niets te betekenen. Davis' gezicht nam een verdedigende houding aan. Hij verwachtte blijkbaar dat Vlaanderen weer over Betty Tyler zou beginnen. En? Wanneer heeft u die overjas gekocht, meneer Davis? Vlaanderen merkte geamuseerd dat Davis gewacht had totdat hij buiten gehoor was voordat hij zijn instructies aan de taxichauffeur gaf. Vlaanderen liep in de richting van Oxford Street in de hoop dat het niet lang zou duren dat er een tweede lege taxi zou verschijnen. Hij had ongeveer 100 meter gelopen toen er een zwarte humberdienstauto de straat inreed en snel optrok naar de ingang van het ziekenhuis. Vlaanderen keek naar de nummerplaat, liep toen de weg op en stak zijn hand omhoog. De Humber was hem al bijna gepasseerd toen de chauffeur behevig de rende en de wagen langs de protraband neerzette. Vlaanderen liep naar de auto toe. De passagier achterin draaide zijn raampje open. Hallo Vlaanderen, zei Sir Graham. Ik heb tien minuten geleden pas het rapport gekregen. Ik heb fosfor opgehaald en toen zijn we zo snel mogelijk hierheen gereden. Je bent niet gewond hè? Sir Graham's chauffeur was uit de wagen gekomen om de deur open te maken. Fosper nam op een van de klapstoeltjes plaats, zodat Vlaanderen naast Sir Graham kon gaan zitten. We hebben gehoord dat de man die naast u zat gewond is, zei hij. Wie was het? Deze Hij zat in mijn wagen te wachten toen ik om ongeveer kwart voor tien uit het Dorchester Hotel kwam. Hij zei dat hij me wilde waarschuwen me niet met de zaak te bemoeien. Onbeschaamd werk, merkte Sir Graham op. We waren net uit Park Corner voorbij, toen er een wagen vlak achter ons kwam rijden. De man naast de bestuurder schoot driemaal en ik reed de Fraser Nash tegen de lantaarnpaal aan. Ze hebben mij gemist, maar raakte Davis. Ze zijn dus begonnen net op jou te schieten, hè? Het is zeer attent van Davis om ons zo in de kaart te spelen, zei Vosper. Zou het ziekenhuis hem vrijgeven, dan kunnen we hem direct achter slot en zetten. Tot mijn spijt is dat niet mogelijk. Oh nee, is hij dan zo erg gewond? Nee, het is alleen maar een vleeswond volgens de dokter. Ik heb hem in een taxi gezet. U hebt wat? Na een ogenblik van stilte, zei Sir Graham. Kalm maar, inspecteur. Ik ben ervan overtuigd dat Vlaanderen ons zal kunnen vertellen waar we hem kunnen vinden. Ik ben bang van niet, antwoordde Vlaanderen rustig. Ik heb het adres niet gehoord dat hij de taxichauffeur opgaf. U wilt ons wijsmaken dat u de man die uw vrouw ontvoerd heeft en u in de val gelokt, in de palm van uw hand had en dat u hem eenvoudig hebt laten gaan? Een ogenblik, inspecteur, onderbrak Sir Vlaanderen, ik vind dat je onze volledige verklaring schuldig bent over je uitzonderlijke gedragingen. Ik meen dat ik het gisteravond al gezegd heb. Dit is een ingewikkelde, ernstige zaak. Sir Graham, juist omdat dit zo'n ingewikkelde en ernstige zaak is, gedraag ik me zo uitzonderlijk, zoals u dat noemt. Maar ik ben het ermee eens dat ik u een verklaring schuldig ben. Daar we niets meer te zoeken hebben in het ziekenhuis, zou ik u vriendelijk willen verzoeken mij naar de flat te brengen. Ik heb geen auto en ik wil zo vlug mogelijk naar Ina. Sir Graham zei tegen de chauffeur, Naar Eaton Square alsjeblieft, Stokes. Vlaanderen leunde achterover toen de wagen wegreed. Hij haalde zijn sigarettenkoker tevoorschijn. Sir Graham en Vosper bedankten. Zelf stak hij een sigaret op. U kent het gezegde, als dieven ruzie maken sidderen de wijzen. Vosper ronde wat en Sir Graham gaf geen antwoord. Ik geloof dat dat de sleutel is tot de moord op Steven Brooks. Je bedoelt dat hij het slachtoffer was van oneenigheid in de een of andere bende? En Betty Tyler dan, en Jane Dallas. Dat lijkt me toch geen leden van een bende. Dit is een ongewone bende, Sir Graham. De rust waarmee Vlaanderen sprak, drong tot zijn gehoord door. Persoonlijk zou ik dat woord liever niet eens gebruiken. Ik zou het een samenzwering willen noemen. En deze beide meisjes waren niet betrokken bij misdaden. Als resultaat van hun persoonlijke betrekkingen en buiten hun schuld op de hoogte van feiten die van zo'n vitaal belang voor de samenzweerders waren, dat hun stilzwijgen slechts op de meest afdoende wijze verzekerd kon worden. Wat Steven Brooks betreft, ik geloof dat hij vermoord werd omdat hij in contact met mij stond. Ik heb zo het gevoel dat hij op het punt stond de hele zaak aan mij te vertellen. En als hij in leven had mogen blijven, zou hij dat misschien ook wel gedaan hebben. Sir Graham dacht een ogenblik na. Je zegt dat je spreekwoord de sleutel vormt tot de moord op Brooks. Waarom ook niet tot die op Betty Tyler? Dat was de eerste misdaad in de serie. Het is mijn overtuiging dat haar dood niet het gevolg was van wat u oneenigheid in de bende noemt, maar de oorzaak. Ik kan u niet helemaal volgen, zei Fosper, terwijl hij zich aan de deurknop vasthield toen de wagen een bocht nam. Ik bedoel... Dat haar moord de samensweerders in twee groepen heeft verdeeld. Dat is de enige oplossing die de gang van zaken motiveert. Het park was nog open en de chauffeur koos de ringweg. Vlaanderen leunde naar voren toen ze de plek passeerde waar zijn auto verongelukt was. Hij zag dat agent Grant zijn werk goed gedaan had en dat de vernielde Fraser Nash weggesleept was. Het enig zichtbare overblijfsel van de schietpartij was een verbogen lantaarnpaal. Vlaanderen, zei Sir Graham, jij weet wie die moorden begaan heeft, hè? Waarom kom jij niet mee voor de dag en vertel je het ons? Vlaanderen deed een lange trek aan zijn sigaret voordat hij antwoordde. Ja, ik weet wie Betty Tyler en Jane Dallas burgden en Stephen Brooks neerstak. Hij had mij vanavond ook bijna te pakken. Ik zag zijn gezicht voor het raampje van die fort Zeef vlak voordat het eerste schot viel. Vosper leunde naar voren en een ogenblik bescheen een rood licht de diepe groeven in zijn gezicht. De wagen stond stil voor de rode stoplicht op de Nightsbridge. Ik weet de echte naam van de man niet. De enige keer dat ik hem officieel ontmoet heb, noemde hij zich Gary Brooks. Ik heb hem nog twee maal gezien. De eerste keer in Sonny, vlak nadat hij geprobeerd had mij onder die vrachtwagen te krijgen, en vanavond. Kunt u mij een signalement van hem geven, meneer? Ja, inspecteur, dat kan ik. Ik zal u een volledige beschrijving geven in de geëkte politietermen. Ik zou u ook graag een vingerafdrukken geven, maar de zogenaamde meneer Brooks was zo handig om niets aan te raken toen hij bij ons in de flat was. En daardoor vatte ik verdenking tegen hem op. Waarom heb je ons dit niet eerder verteld, Vlaanderen? Sir Claims sprak kort af. Als we tegen deze man bewijzen hebben, is de zaak rond. In elk geval kunnen we hem arresteren. Misschien valt hij wel door de mand. Ik vrees dat het niet zo eenvoudig is als het lijkt, zorgweem. Deze man, laten wij hem maar Gary blijven noemen, is alleen maar een huurling. De man die achter deze moorden staat, de man die de plannen maakte, het bevel ertoe gaf en die de werkelijke schuldige is, zal veel moeilijker te grijpen zijn. En weet jij wie dat is? Ik ben er vrij zeker van zei Vlaanderen, maar ik heb geen schijn van een bewijs. Na een korte pauze sprak Sir Graham opnieuw, wat minder gereserveerd. In verband met jouw opmerkingen moeten we zonder uitstel een verzoek om opsporing uitzenden. Het moment dat vosper je signalement... Dat ben ik met u eens. Er zijn verschillende levens in gevaar als hij vrij blijft rondlopen. Maar ik moet u dringend aanraden Davis aan zijn lot over te laten... U zou zich wel met de politie in Kaapstad in verbinding kunnen stellen. Zij zouden misschien enig licht kunnen werpen op zijn activiteiten toen hij daar ongeveer een jaar geleden was. U hebt zeker samen een gezellig onder onsje gehad, zei Vosper droog. Heeft hij u zijn levensgeschiedenis verteld? Vlaanderen lachte. Dat niet bepaald. Maar ik heb gezien dat zijn overjas het merk van een zaak in Kaapstad had... En hij vertelde me dat hij de jas ongeveer een jaar had. De auto reed Eaton Square op. Sir Graham's chauffeur had aangenomen dat hun bestemming Vlaanderens flat was. Hij reed langzaam en stopte tegenover nummer 127A. Gaat u mee naar binnen om nog wat te drinken? Sir Graham schudde zijn hoofd. Ik moet terug naar mijn kantoor. De Tyler -moord is niet de enige onopgeloste misdaad in het land, inspecteur. Hij legde zijn hand op de knop van de deur, maar maakte hem nog niet open. Voordat u uitstapt, meneer Vlaanderen, u zult mij toch dadelijk over dat signalement bellen, hè? Ik beloof u dat dat het eerste zal zijn wat ik zal doen. En dan nog iets. U zei tegen Sir Graham dat u voor uzelf wist wie degene is die voor deze moorden aansprakelijk is, maar dat u geen bewijzen hebt. Denkt u dat u die zal krijgen? Ik heb gezegd dat ik u die persoon aanstaande zondag zou noemen. Die belofte is nog steeds van kracht. Vosba knikte en maakte de deur open. Vlaanderen stond al op het trottoir en wilde afscheid nemen toen Sir Graham naar voren leunde. Er is één belangrijke factor die je niet genoemd hebt, Vlaanderen. Dat stukje papier dat we op broeks gevonden hebben met de woorden crown jewel. Wat is daarmee? Wat daarmee is? zei Vlaanderen lachend. Zullen we morgen eten. Hij deed de deur van de wagen zachtjes dicht en liep naar de flat. Ina schrok toen haar man de volgende morgen zijn hoofd om de slaapkamerdeur stak. Hij droeg de broek van zijn sportpak. Trek iets fleurigs aan, zei hij. We gaan naar Winsen. Naar Winsen? Word ik aan het hof voorgesteld? Nee, we gaan naar de races. Ik heb kaartjes. Ina keek hem wijfelend aan. Paul, vind je niet dat we Sir Graham een beetje in de steek laten? Hij rekent zo vast op jou in de zaak Tyler. Vlaanderen dacht een ogenblik na. Ik vind dat we het Tyler-mysterie een ogenblik kwijt moeten raken, kindje. We moeten het als het ware eens op een afstand bekijken. Pas op verrekening hebben we de laatste tien dagen aan iets anders gedacht. Hij wordt er enigszins zus van. Hij liep naar de kleedkamer terug. Haalde een vrolijk vlinderdasje tevoorschijn en ging in de deuropening staan terwijl hij het om zijn hals strikte. Bovendien zeur je me al een jaar lang aan mijn hoofd om een nertsdola. Oh, gaan we dan in het park op nertsen schieten als we terugrijden? Nee, maar ik heb een heel goede tip voor je. Je mag tien pond inzetten en als je wint heb je je stola. Overwege het ontbijt winkelde de telefoon. Een minuut later stond Charlie in de eetkamer. Sir Graham voor u, meneer. Vlaanderen koude hard op het stuk toast met marmelade dat hij in zijn mond had en zag kans het meeste door te slikken voordat hij de telefoon opnam. Voor zijn doen ongebruikelijk klonk de stem van Sir Graham opgewonden. Vlaanderen, ik heb nieuws voor je. Je herinnert je dat je me hebt verzocht of het mogelijk zou zijn huiszoeking bij Tomlinson te doen? Ja. Nu, laten we daar nu de kans voor hebben gekregen. Er is gisteravond bij hem ingebroken Hij moet de inbrekers verrast hebben Hij heeft een flink pak slaag gehad En kon zich nog net naar de telefoon slepen Een minder sterke vent zou dood geweest zijn Hebt u enig idee hoe laat dat gebeurd is? Tussen drie en vier uur in de morgen Sir Graham werd zich bewust van de stilte langs de lijn En vroeg Ben jij nog? Ja, ik stond even na te denken Hij zou het hebben kunnen doen wie? Onze vriend, Carrie. Hij moet een drukke avond gehad hebben. Niemand heeft zeker een zwarte Ford Zeefier in de buurt gezien. Dat zullen we onderzoeken. Ik twijfel er aan of onze vriend daar op tijd heeft kunnen zijn. Een roekeloze chauffeur kan s'nachts gemakkelijk gemiddeld vijftig rijden. U hebt zeker alle toegangswegen naar Londen laten controleren? Dat hebben we gedaan, antwoordde Sir Graham vermoeid. Maar ik heb niet veel vertrouwen in het resultaat. Je weet hoe gemakkelijk Shelford ons ontsnapt is. Overigens, Vosper is op weg naar je toe. Hij denkt dat hij de man die gisteravond op je geschoten heeft geïdentificeerd heeft. Hij heeft een strafregister zo lang als je arm. Mooi. Dat is dan tenminste iets positiefs. De politie heeft zeker de kans waargenomen om Tomlinson's huis te doorzoeken. Hebben ze nog iets belangrijks gevonden? Ik weet niet of jij het belangrijk zult vinden of niet, Vlaanderen. Je zult kunnen begrijpen dat wij er nog niemand naartoe hebben kunnen sturen, zodat we moeten afgaan op het rapport van de plaatselijke politie. Ze zeiden dat ze iets gevonden hadden dat verdomd veel leek op een distilleerketel voor het onwettig bouwen van bier. Dat is heel belangrijk, Subrain. Hebben ze nog van die bladeren gevonden, zoals in dat pakhuis lagen, die volgens vospar op tabaksbladeren leken? En genuidig genoeg, ja. Sir Graham's stem klonk verbaasd. De rechercheur, die met het onderzoek belast was, zei dat er een stapel van die bladeren had gelegen. Hij vermoedde dat deze de reden vormde voor de inbraak. Hij heeft wat van die bladeren op de plek waar de auto gestaan had gevonden. Ina maakte voorzichtig de deur open en gluurde naar binnen. Ze vermoedde dat het gesprek lang zou duren... En daarom had ze Pauls koffie maar meegebracht, zodat hij die op kon drinken voordat hij koud werd. Ze zette het kopje naast de telefoon en Paul lachte haar dankbaar toe. Het zou de moeite waard zijn om een botanist die bladeren te laten onderzoeken, Sir Gwen. Wat heeft Tomlinson zoal te vertellen? Hij beweert niets van tabaksbladeren af te weten. En wat betreft die brouwerij zegt hij dat hij belangstelling heeft voor chemische experimenten. Dat klinkt niet erg overtuigend natuurlijk, maar een ernstige hersenschudding werkt er niet bepaald aan mee om overtuigende leugens te vertellen. Een moment, Vlaanderen. Sir Graham brak het gesprek af. Vlaanderen hoorde hem over een andere lijn praten. Hij had net zijn koffie op toen Sir Graham de telefoon weer oppakte. Vlaanderen, ik moet onmiddellijk naar het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ik bel je later wel weer. Zeg, wat is dat voor onzin over een cocktailparty... Morgen in Sonning. Vosper is ook uitgenodigd. Je weet best dat we met al deze dingen aan ons hoofd geen tijd hebben om vrolijk naar buiten te trekken. Zelfs de minister wordt ongeduldig. Het spijt me dat u verhinderd bent, Sir Crane, zei Vlaanderen beleefd. Ik wilde u namelijk voorstellen aan degene die achter deze moorden staat. Vosper verscheen kort daarop. Hij keek kritisch naar een sportpak en naar het vlindertasje. ...en haalde toen een foto uit zijn zak. Is hem dat? Vlaanderen staarden enige tijd naar de gelaatstrekken... ...die zonder genade aan vast en aan profiel genomen waren door de politiefotograaf. Dat is inderdaad meneer Gary. Mooi. Vosper slaakte een diepe zucht van verlichting. We konden hem niet zo gemakkelijk vinden. Hij is een echte schurk. Autolief, messentrekker, noem maar op. Hij heeft al tweemaal gezeten... Nu u hem geïdentificeerd hebt, zullen we een verzoek om opsporing uitzenden. Zijn werkelijke naam is Nash, William Nash. Vlaanderen zocht in zijn herinnering. De Wolfsen afpersingszaak? Juist. Ik heb altijd geloofd dat het Nash was die agent Petty Ward doodde, maar we konden het niet bewijzen. Nu meneer Vlaanderen? Vosper nam de foto weer van hem aan en stopte hem in zijn portefeuille. Zoals Lady Gdaiva zei... De hemel zij dank, we naderen het eind U komt toch morgen op mijn cocktailparty in Sonning, inspecteur Vospar schudde afkeurend zijn hoofd en klemde zijn lippen op elkaar Ik heb geen tijd, meneer, we hebben het veel te druk In elk geval bedankt voor de uitnodiging Ik zou er maar eens even met Sir Graham over spreken, inspecteur U zult dan merken dat hij van mening veranderd is Diezelfde ochtend had Mick Tyler het daglicht met opluchting begroet. Het bevrijde haar van de vergeefse strijd tegen de slapeloosheid en de vreselijke visioenen die ze kreeg als haar ogen sloot. Ze had zich aangekleed en ontbeten lang voordat ze de stap van de postbode op het dek had gehoord. Ze zag een witte envelop de trap afdwarrelen, dukte zich en raapte hem op. Ze staarde naar de witte kaart die erin zat... De heer en mevrouw Vlaanderen hebben het genoeg u uit te nodigen voor een cocktailparty van 12 tot 1 in de Dutch Street in Sonning. Er was een PS aan toegevoegd. Ik hoop dat u zult komen, mevrouw Tyler. Hier hebt u op gewacht. U zult om 11 uur door een auto worden gehaald. Nadat Mariano zijn gebruikelijke tour door zijn salon in Nefer had gemaakt, ging hij naar zijn eigen luxueus gemeubileerde kantoor. Hij drukte op een knop. En na een ogenblik verscheen zijn secretaresse. Ze was een slank, blond meisje van een jaar of 25... met een zeer goed figuur en de houding van een hertogin. Ze had een bloknoot, een potlood en de ochtendpost bij zich. Ik weet niet of ik deze envelop wel open had moeten maken, meneer Mariano. Er stond niets persoonlijk op. Ze legde een vierkante kaart voor haar baas neer. Mariano las Pauls uitnodiging en lachte tegen zijn secretaresse... Het is een orde, juffrouw Longman. De heer Vlaanderen is een vriend van me, weet u. George Westrol was naar Londen teruggekeerd en bracht het weekend door in het appartement van het Barclay Hotel waar hij meestal woonde. Hij was naar een feest geweest, was bij drie uur nachts thuisgekomen en sliep door tot tien uur toen een kelner op zijn deur klopte. Westrol ronde, en de man bracht een blad met zijn ontbijt, vier kranten en de post binnen. De kelners, die de gang van zaken kende, zette het blad op het tafeltje naast het bed en trok de gordijnen open. Toen liep hij naar de badkamer en draaide de kranen open, zodat het water in een dun straaltje het bad inliep. Langdurige ervaring had hem geleerd dat op deze manier het bad in ongeveer een half uur vol was en de juiste temperatuur had. Westerl schonk zich een kop koffie in en keek naar de koppen van de krant, voordat hij de zes enveloppen bekeek die tegen het schaaltje met geroosterd brood aanstonden. Vier daarvan waren rekeningen. De vijfde was Vlaanderen's uitnodiging. Onder de formele tekst stond deze korte mededeling. Ik nodig alle uit die geïnteresseerd zijn in Betty Tyler's moord en ik dacht dat u daarbij wel aanwezig zou willen zijn. Tomlinson's huishoudstel was boedend. Tijdens het onderzoek had de politie nogal wat vuiligheid en modder in het huis, dat er altijd zo brandschoon uitzag, binnengebracht. Haar afkeer van mannen in uniform kwam op het hoofd neer... ...van de onschuldige postbode van David staan. Iedereen zou gaan denken dat hij misdadiger was, raasde ze. Belediging op belediging, dat is het. Wat heb jij nu weer voor rommel gebracht? Ze nam een stel enveloppen van de man aan... ...en keek ze vlug door. Hij zal er nu wel niet naar om willen kijken. Dus werd Vlaanderen zorgvuldig opgestelde invitatie samen met de laatste waarschuwing van de inkomstenbelasting, in de prullenmand gegooid. Vlaanderen en Ina reden in een gehuurde auto naar Windsor. Ze had het verzoek om iets fleurigs aan te trekken letterlijk opgevat, en ze had zelfs nog vlug een tochtje naar Knightsbridge gemaakt om een nieuw hoedje te kopen. Het was een volmaakte dag voor de races. Er een zacht briesje en het helder groene gras stak vrolijk af tegen de wit geschilderde hekken. De tribunes waren geheel bezet. Boven het opgewonden babbel dat aan een race voorafgaat, klonken de kreten van de boekmakers die de weddenschappen afriepen. Ina en Paul waren op tijd om de renpaarden naar de start te zien gaan voor de eerste race. De jockeys met hun vrolijk gekleurde hemden... deinden op de ruggen van de paarden... die als ballerina's op hun sierlijke benen schenen te dansen, op en neer. Ina koos een paard voor de volgende twee races en verloor tien shilling. De vierde race was de Berkshire Stakes. De vorige was nauwelijks afgelopen toen Vlaanderen iemand naar het afgezette gedeelte bracht waar de meeste boekmakers waren. Ik wil graag dat je bij bent, zei hij tegen haar. De boekmakers schreven juist de namen van de paarden op hun borden. Vlaanderen koos een boekmaker uit die hij al bij vroege races gezien had en wachtte tot de lijst klaar was. Toen gaf hij zijn vrouw twee biljetten van vijf pond. Zet die op Crown Jewel. Ina liep naar voren. Plotseling kwam ze terug en keek Paul onderzoekend aan. Crown Jewel? Dat waren de woorden die op dat stukje papier in de zakken van Steven Broek stonden. Dat weet ik. Was het dan alleen maar een tip? Daar zullen we spoedig achter zijn, weet jij nou maar. De kansen voor het paard waren veertig tegen één. Vlaanderen zag dat Ina Verlegen naar de voortgebouwde gebouwde boekmaker toeliep. Ze betaalde en kreeg een kaartje terug. Zullen we nu weer terug naar onze plaats gaan, Paul? Daar kunnen we het beter zien. Nee, ik wil hier nog even blijven. Overal om hen heen werd gewet. Nu en dan veegden de boekmakers een cijfer uit en vervingen dat door een ander terwijl een gestadige stroom van wedders aankwam lopen en hun weddenschappen afsloten. Een geheimzinnige sfeer scheen de hele gang van zaken te beheersen, terwijl de boekmakers de gebaren van de tik man bestudeerden. Ongeveer tien minuten voor de start scheen er een eigenaardige, onzichtbare stroming door de verzamelde menigte te gaan. De boekmakers draaiden, als een kudde bisons die een vijand ruiken, onrustig met hun hoofden. De stand van crown Jewel was teruggelopen tot 30 tegen 1. Toen werd het plotseling 15 tegen 1. En een minuut later, voordat het bord nog opgedroogd was, was het cijfer 15 uitgeveegd en veranderd in een 7. Ina staarde pauze verbaasd aan. Komt dat allemaal omdat ik 10 pond op hem gezet heb? Nee, het betekent dat er op het laatste ogenblik hevig op hem gezet is, ten einde een groot bedrag te winnen. Kom, laten we weer gaan zitten. En eindelijk, om vijf minuten voor één, startte Crown Jewel. Pas bij de laatste 600 meter kwam hij op kop. Met een ongelooflijke snelheid kwam hij naar voren en won met twee lengten. Ina, kindje, schreeuwde Vlaanderen boven het lawaai uit. Het is gelukt, het is gelukt. Ina danste opgewonden op de neer. Ik heb 400 pond gewonnen. Pau, po, je moet me eens meer meenemen naar de races. Ina was ongewoon stil toen ze de volgende morgen in dezelfde gehuurde auto naar Sonning reden. Zij en Paul zaten voorin en Charlie, die een wit keldersjasje aan had, achterin. Naast hem stond een koffertje waar een automatisch pistool in zat. Het mooie weer was afgelopen en de zondagmorgen lag somber en grauw onder een zwaar grijs wolkendek. Het was tien over half twaalf toen ze Sonning bereikte. Er stonden twintig auto's voor de kerk en buiten kon zwakjes het zingen van de gezangen Ik wou maar dat ik niet zo'n raar voorgevoel had dat er iets afschuwelijks gaat gebeuren, merkte Ina plotseling op. Moet je hier beslist mee doorgaan, Paul? Het is te laat om nu nog van plan te veranderen. Ik moet een zeker risico lopen. Vlaanderen keek over zijn schouder. Heb je dat pistool gecontroleerd, Charlie? Ja, meneer, antwoordde Charlie op zijn meest zakelijke toon. Maakt u toch maar geen zorgen, mevrouw Vlaanderen. Ik zal mijn ogen goed openhouden. Als ik maar wist wie van hen de moordenaar is, Paul, die onzekerheid is slopend. En dat vertel ik niemand, zei Vlaanderen vastbesloten. Zelfs niet aan Sir Graham. Jullie zou je kunnen verraden door een blik, of zelfs maar door een gedachte. En dat was voor mij het element van verrassing waar ik op reken verloren. En Ina? Ja? Misschien vind je mijn optreden bij deze cocktailparty wel onvergeeflijk arrogant, maar ik kan je verzekeren dat het noodzakelijk is als ik mijn doel wil bereiken. Hij keek even op zij en grinnikte tegen haar: Kop op, kindje, het is zo voorbij. Dat weet ik. Lucille Draper stond hen op te wachten bij de ingang van de Dutch Street. Ze was heel eenvoudig in het zwart gekleed en droeg geen sieraden. Ze beantwoordde Vlaanderen goed met een flauw lachje en liep langzaam naar hem toe. Is alles in orde? vroeg hij. Alles is precies zo geregeld als u gezegd hebt, meneer Vlaanderen. De kamer is op de bovenste verdieping. Uw gasten zullen door mijn personeel naar boven worden gebracht. Ik heb begrepen dat u uw eigen ober meegebracht hebt. Ja, Charlie hier zal zijn werk doen. Ze zullen maar direct naar boven gaan, ze zullen wel gauw komen. Daar de zaak nog niet open was, waren de parkeerplaats en het hotel zelf nog praktisch leeg. Mevrouw Draper bracht hem gang naar de lift. Deze had ze, nadat ze de zaak overgenomen had, aan laten brengen. De deuren gleden geruifloos open en ze stegen naar de vierde verdieping. Ik heb u de zitkamer van een van de suites gegeven, zei mevrouw Draper, terwijl ze de deur van een grote kamer met openslaande deuren openmaakte. In een van de hoeken stond een tafel met flessen en glazen onder een wit tafellaken. U wilt dat ik hier blijf, niet? Ja, graag zei Vlaanderen, maar als mijn gast natuurlijk. Charlie, ga jij je gang maar. Charlie hulkte achter de tafel neer om zijn koffer open te maken. Vlaanderen controleerde de deur die toegang tot de slaapkamer gaf. De deur zat op slot. Hij deed de deuren open en stapte het balkon op. De ramen van de slaapkamer kwamen er ook op uit. Wat een enige kamer, zei Ina tegen mevrouw Draper. Ik zou je best eens willen logeren. Dat zou ik heel prettig vinden, antwoordde ze. Om één minuut voor twaalf werd er op de deur geklopt. Eén van de obers deed open en liet Mick Tyler binnen. Ze had voor deze gelegenheid een rok aangetrokken, maar dit veranderde weinig aan haar mannelijk voorkomen. Ze zag beter dan anders. Toen ze tegen Vlaanderen en Ina geknikt had, gingen haar ogen naar Lucille Dweper. Dit is mevrouw Dweper zei Vlaanderen bewijs van introductie. Mevrouw Tyler. Heb ik die naam niet al eens eerder gehoord? Inderdaad, zei Ina met een lachje. Maar dit is de echte. Charlie kwam naar voren lopen met een blad met glazen. Hij moest uitwijken toen de deur weer openzwaaide. zwaaide. Davis kwam zelfverzekerd binnen. Hij droeg een zwarte dubbelrijer met brede streep. Eén arm zat onder zijn jasje... En de lege mouw was netjes in een zak weggestopt. De geur van een of ander duur reukwater hing om hem heen. Mick Tyler en Davis keken elkaar enigszins verlegen aan, alsof ze niet wisten of ze elkaar kenden of niet. Merkbaar opgelucht wendde Davis zich tot Charlie en nam een cocktail van de blad. Sir Graham en Vosper kwamen gelijk met Mariano. Deze zag eruit als een raspoedel die zich in het gezelschap bevindt van een stelletje ruige herdershonden. Zijn lichtgrijs kostuum was onberispelijk en zoals altijd vroeg hij een anjak in zijn knoopsgat. Sir Graham combineerde elegantie met tweed en Fosper zag in zijn zondagse kleren totaal niet als een politieman uit. Sir Grahams resonerende stem en zijn houding van man van de wereld zorgden voor een soort dekmantel of achtergrond. Spoedig hadden zich de kleine groepjes die zich niet op hun gemak voelden opgelost en het gezelschap begon op een echte cocktailparty te lijken. Westrol arriveerde als laatste. Hij droeg een rijjasje en een militaire rijbroek. Hij keek iedereen om de beurt aan en scheen verbaasd bij dit heterogene gezelschap uitgenodigd te zijn. Maar hij was te goed opgevoed om het te laten merken. Meneer Westrol, u kent mijn vrouw. Sir Graham en de inspecteur. Ik vermoed dat u mevrouw Tyler nooit ontmoet hebt. En mag u voorstellen aan mevrouw Dreper, de heer Davies en de heer Mariano. Westrol klikte beleefd met pink op de naad van de broek. Hij ging naar Sir Graham en begon een gesprek met hem. Vlaanderen deed de deur dicht en constateerde dat er tien mensen in de kamer waren. Ina bewoog zich als de volmaakte gastvrouw tussen haar gasten... Terwijl Charlie op de glazen lette. Voor de oppervlakkige toeschouwer zou het een normale party op een zondagmorgen geleken hebben. Maar Ina voelde de spanning aan en wist dat iedereen een rol speelde en afwachtte. Vlaanderen nam een cocktail van het blad en wendde zich tot Mariano die naar hem toegekomen was. Meneer Vlaanderen, ik was verrukt over uw invitatie. Maar nu ik hier ben vraag ik me af of ik die aan had moeten nemen. Vergis ik me... Of zijn de meeste aanwezigen op de een of andere manier bij de zaak betrokken die u in onderzoek hebt? Het Tyler-mysterie. Plotseling zweeg iedereen, zodat de laatste drie woorden in een doodse stilte uitgesproken werden. Iedereen keek naar Vlaanderen en alle gesprekken waren vergeten. U vergist zich niet, meneer Mariano. In feite zijn alle aanwezigen bij de zaak Tyler betrokken. Ina voelde haar hart bonzen en dacht. Nu begint het. Vlaanderen zette zijn glas op een tafeltje neer. Hij stond nu vlak voor zijn gasten, die in een halve cirkel om hem heen stonden. Charlie was ongemerkt achter het tafeltje met de dranken, dat dicht bij de deur stond, gaan staan. Nu iedereen aanwezig is, zei Vlaanderen, kunnen we maar beter ter zake komen. Jammer genoeg waren twee gasten, die ik gaarne welkom geheten had, niet in staat om aanwezig te zijn. Meneer Tomlinson heeft een ongeluk gehad en meneer William Nash werd uh, opgehouden in Bow Street, niet, Sir Graham? Sir Graham bevestigde dit brommend. Nick Tyler en Davis gingen dichter bij elkaar staan, alsof ze elkaar morele steun wilden geven. Wat ik nu ga zeggen, vervolgde Vlaanderen, zal voor geen van u alle prettig om aan te horen zijn. Ik zal een fraude aan het licht moeten brengen en ik zal velen van u moeten beschuldigen. Maar, hier stopte hij even om zijn woorden meer indruk te laten maken, ik zal slechts één persoon van moord beschuldigen. Dus, tenzij u moord op uw geweten hebt, zal het de moeite waard zijn naar me te luisteren. Hij keek Vosper even aan en zag hem, nauwelijks merkbaar knikken, als teken van goedkeuring voor deze strategische zet. Al spoedig nadat ik belangstelling had gekregen voor de moord op Betty Tyler en kort daarop op haar vriendin, Jane Dallas, was ik ervan overtuigd dat hun dood aan het feit toe te schrijven was dat zij iets te weten waren gekomen van een onwettige organisatie. En om het mysterie van hun dood op te lossen wist ik dat het noodzakelijk zou zijn te weten te komen waaruit die organisatie bestond. Ina realiseerde zich dat haar man zijn woorden zeer zorgvuldig koos alsof hij zijn zaak voor de rechtbank naar voren bracht. Dat hij de aandacht van zijn gehoor had, leef geen twijfel. Alle ogen waren op zijn gezicht gericht. Wat mij opviel was dat de mensen die erbij betrokken waren... niet tot de klasse of het type behoorden die men gewoonlijk met georganiseerde misdaad in verband brengt. Maar ze hadden alle twee dingen gemeen. Een diep gewortelde behoefte aan geld... en een onverklaarbare bron van inkomsten. Vlaanderens ogen gingen van het ene gezicht naar het andere... En bleef op dat van Westerall rusten. De hoogwelgeboren George Westerall werd in luxe grootgebracht door een liefhebbende moeder die haar enig kind verwende en hem niets kon weigeren. Ze moest zelfs een gouverneur in dienst nemen omdat hij het idee van een kostschool niet verdragen kon. Toen zijn familie al haar geld verloor, was hij de erfgenaam van een titel, maar hij bezat geen cent. Hij houdt van luxe en uitgaan, heeft rijke vrienden en zocht wanhopig naar een middel, wat voor middel dan ook, om aan geld te komen. Westerl was zeer bleek geworden. Hij wilde iets zeggen, maar toen hij zag dat Vlaanderens ogen afdwaalden, besloot hij dat hij beter zijn mond kon houden. Mevrouw Drapersman liet haar, in tegenstelling tot wat men denkt, een staan na die nauwelijks groot genoeg was om zijn schulden te betalen. Zij kocht de Dutch Street met geleend kapitaal. Het betalen van de rente betekende voor haar een grote zorg. Ze merkte dat ze meer geld nodig had dan wat het hotel toen dat tijd opbracht. Ze wendde zich tot de enige persoon van wie ze hulp kon verwachten. Lucille Dweeper keek Vlaanderen niet aan. Ze staarde uit het raam met een kalme, bijna trotse blik. Ina vond het moeilijk om in haar dezelfde vrouw te zien die ze bij hun eerste ontmoeting aan de Dutch Street ontmoet hadden. Stephen Brooks was kunstkenner en een liefhebber van mooie dingen. En dat kost altijd geld. Vlaanderen bedwong een lachje toen hij zich tot Davis wende. Ik hoop dat meneer Davis me vergeven wil als ik alleen maar van hem zeg... dat hij altijd van geld gehouden heeft en het nooit zo belangrijk vond waar het vandaan kwam. Davis haalde zijn gezonde schouder op en trok een effe gezicht. Mevrouw Tyler had minder, maar dringend geld nodig. Zij moest in haar eentje dochter grootbrengen brengen en ze wilde haar een goede opleiding geven. Ze was vastbesloten om voor Betty een kleine zaak te kopen en dit vurige verlangen verblindde haar voor wat ze deed. Hoewel hij haar niet kende, kende zij George Westrell wel en zij arrangeerde de eerste ontmoeting tussen Betty en hem. U had uw dochter graag als lady gezien, hè mevrouw Tyler? Zelfs al kwam haar man op een nogal vreemde manier aan zijn geld. Westrol haalde een hand uit zijn zak en maakte zijn sigaret in een asbak uit. Vindt u niet dat u iets voorzichtiger moet zijn met wat u van de mensen zegt, Vlaanderen? In dit land bestaat er een verbod op laster en ik heb genoeg getuigen hier. U kunt een aanklacht tegen me indienen, meneer Westrol, en als ik niet zou kunnen bewijzen wat ik zeg, zal ik mijn straf uitzitten. Dan zal ik het verdomme doen ook, zei Westerwald woedend. Vlaanderen knikte kort af en negeerde hem verder. Bij deze slecht bij elkaar passende uh, verzameling... en misschien zal de politie nog wel anderen ontdekken... behoorden nog twee misdadigers die al eens veroordeeld waren... hoewel ze niets met elkaar te maken hadden. Harry Shelford en William Nash. Vlaanderen nam een teug van zijn cocktail... ...en streek met zijn hand over zijn achterhoofd. Alleen Ina wist onder wat voor zware druk hij stond. De volgende vraag was... ...wat was het doel van deze organisatie? Een serie kleine punten... ...waarvan vele me destijds niet belangrijk voorkwamen... leidden me langzamerhand naar het antwoord. Bij mijn eerste bezoek hier was ik slechts geamuseerd... ...toen ik zag dat de klerk een exemplaar van Ruff's Guide right to the Turf... ...op zijn bureau had liggen... Maar daarna was het opvallend hoe dikwijls ik iets over paardenrennen tegenkwam. Bij de rennen in Atuin had Marianne ook Betty gezien. Tomlinson bezat een manege. Een parkeerbewijsje van de Goodwood rennen zat op de voorruit van Westwalls auto. De afwezige meneer Tyler was boekmaker geweest. Daarom brachten de woorden Crown Jewel op het stukje papier dat in de broekzakken van Stephen Brooks werd gevonden, mij op het idee van een renpaard. Gisteren heeft Ina in Windsor 10 pond ingezet op Crown Jewel. Ze heeft 400 pond gewonnen. Als ze 500 pond ingezet had, zou ze 20.000 gewonnen hebben. Mijn accountant heeft me verteld dat als je dat bedrag na het voldoen van de kansbelasting ieder jaar apart zou houden, je dan astronomische bedragen zou verdienen. U begrijpt dat het vooruitweten van de raceuitslagen ongekende rijkdom kan betekenen voor de insiders. ...was plotseling gaan zitten... ...en begon haastig in zijn notitieboekje te schrijven. Sir Graham keek ernstig en gespannen. Bedoel je, Vlaanderen... ...dat dit weer een geval is van doping van paarden? Iets veel listiger, Sir Graham. Laten we zeggen... ...een bijzonder doeltreffend dieet. Een nieuwe voedingswijze... ...die het paard energie en uithoudingsvermogen geeft... ...en zelfs door doopexperts niet te ontdekken is. En wat nog belangrijker is... Het middel kan zelfs buiten medeweten van trainers en staljongens aan het voedsel van een paard in training toegevoegd worden, zonder medeweten van de eigenaar. Natuurlijk was het systeem niet waterdicht, maar als zelfs de helft van de paarden waarop gewet is bij de eerste drie hoort, is men al een rijk man. Dat is nogal wat Vlaanderen, een opzienbarend nieuw dieet. Vergeet u niet, Sir Gray, dat Harry Shelford biochemicus is. Ik zal u later vertellen hoe ik dat weet, maar ik kan u verzekeren dat hij tijdens zijn reizen in Zuid-Afrika hoorde dat sommige stammen een plantenmengsel, dat voornamelijk uit de bladeren van een plant die op de tabaksplant lijkt, gebruiken om hun dieren tot grotere spoed aan te zetten. Hij begreep al gauw dat als deze ontdekking op renpaarden toegepast zou worden, dit een fortuin voor hem zou betekenen en ook voor hem die hij in het geheim zou laten delen. Het was een veel beter middel dan doping omdat het niet op te sporen is. Ik ben er zelfs niet zeker van dat het, hoewel de jockeyclub het niet zou accepteren, tegen de wet is. Maar het was noodzakelijk dat het geheim in handen van slechts enkele zou rusten. Vandaar het smokkelen en de geheimzinnigheid. Het groepje mensen was onrustig geworden. De aanwezigen hadden zich op onnaaspeurlijke wijze in twee groepjes verdeeld. De Vlaanderens, Charlie en de beide politiemannen aan de ene kant, en de samenzweerders, om Vlaanderens uitdrukking te gebruiken, aan de andere kant. Niemand deed er ook maar een poging iets te ontkennen. Shelferts aandeel in de organisatie bestond uit het verschaffen van voorraden bladeren en ze het land in te smokkelen. Hij was, om het zo eens uit te drukken, de overzeese vertegenwoordiger en agent. Jammer genoeg voor iedereen was het noodzakelijk om nog een misdadiger, die vroeger jockey was geweest, in te schakelen... Dit was William Nash, wiens strafregister aantoont dat hij zelfs niet voor moord terugteindste. Plotseling hield hij op. Ina had Nick Tyler in het oog gehouden. Ze liep snel op haar toe. De oudere vrouw was op de leuning van een stoel neergezegen met haar handen voor haar gezicht. Ze bracht geen geluid uit, maar ze ging tegen iets te vechten. Plotseling stak ze haar hand uit en pakte Ina's arm beet. Ze stond half op met vertrokken gezicht. Tabletten in mijn tas. De woorden kwamen er moeilijk uit. Vosper pakte haar grote zwarte tas en rommelde erin tot hij een klein flesje met tabletten vond. Hij bekeek het nauwkeurig voordat hij het aan Ina gaf. Ik hoop dat het geen kwaad kan, rompelde hij. Mevrouw Tyler leunde achterover in de diepe arms toe. Met behulp van een glas water dat Charlie haar bracht, lukte het haar de tabletten door te slikken. Binnen enkele ogenblikken werd haar ademhaling rustiger. Ze fluisterde. Weer in orde. Gaat u verder, meneer Vlaanderen. Het kleine gezelschap in de kamer had zich weer opnieuw gegroepeerd. Ina zat op de armleuning van Nick Tylers toe met Westerl naast zich. Lucille Draper was dichter bij het raam gaan staan. Mariano hield Vlaanderen met een bezorgd gezicht tegen toen die weer terug naar zijn plaats liep. Ik begrijp nog altijd niet waarom ik hierbij moet zijn, meneer Vlaanderen. U zegt dat iedereen iets met de moord te maken heeft. En u hebt het over een wende of zoiets. Meneer Mariano, viel Vlaanderen minder reden. U bent hier als mijn werkgever. U hebt me gevraagd het mysterie op te lossen. Weet u nog wel? Ik vind dat u recht op hebt hier te zijn als ik de moordenaar aanwijs. Vindt u ook niet? En dat ben ik over een paar minuten van plan, dames en heren. De stilte in de kamer was zo intens dat de geluiden van buitenaf versterkt werden. De bars beneden waren open en nu en dan kon men gelach horen. Er kwamen voortdurend auto's aanrijden en elke aankomst werd gekenmerkt door het slaan van deuren. Iedereen had zijn aandacht weer op Vlaanderen gevestigd. Slechts één van de aanwezigen zag de schaduw die plotseling het balkon overstak en het bewegen van gordijnen toen een gedaante zich daarachter bewoog omdat Letty Tyler op de hoogte kwam van deze feiten, werd ze vermoord. Ze had behoefte haar geheim met iemand te delen en toen Jane Dallas haar vertrouwelingen was geworden, moest ook zij vermoord worden. Een lid van de organisatie had besloten dat het risico van moorden de voorkeur verdiende boven het verlies van een onvervangbare bron van inkomsten. Vlaanderen wachtte een ogenblik. Hij keek naar het gordijn dat nu volkomen onbewegelijk neerhing. Ina keek de kring van gezicht rond. Wie van hen het ook is, dacht ze, moet het wel volhouden, ondanks alles hopend dat Paul zich zou vergissen. Ik vermoed dat die moorden de andere leden van de organisatie hevig verschrikten en afschuw inboezemden. Misschien wisten ze niet dat William Nash drie onmenselijke misdaden begaan had, maar ze waren er praktisch zeker van dat ze de identiteit van degene die hem hiertoe gedwongen had kenden de persoon die de morele verantwoordelijkheid voor de moorden droeg. De organisatie werd gesplitst. De twee moordenaars kwamen apart te staan. De andere leden konden hem niet aanbrengen zonder zichzelf te verraden, maar ze konden ervoor zorgen dat hun inkomsten zouden stoppen. Ze besloten hun voorraden langs een andere weg binnen te brengen en wel door de lucht naar van. Vlaanderen keek even naar Mick Tyler en zijn gezicht werd iets minder hard. Misschien droomde hij wel meer dan één van een persoonlijke wraak op de moordenaar van Betty Tyler. Sir Graham? Iedereen keek Westrol aan. Hij negeerde Vlaanderen en had zich tot Sir Graham gewend. De uitdrukking was die van een man die lang geduld heeft gehad, maar zich nu niet langer beheersen kon. Bestaat er een wet die een rustig burger noodzaakt naar belachelijke beschuldigingen, zoals die hier gedaan worden, te luisteren? Beschuldigingen zonder enig bewijs? Ik neem aan dat u, daar u geen poging hebt gedaan er een einde aan te maken, het met meneer Vlaanderen eens bent. Sir Graham scheen zich niet op zijn gemak te voelen, maar hij antwoordde vastberaden. Ik ben hier gast, net als u, meneer Westro. Ik geloof niet dat u gedwongen kunt worden tegen uw wil hier te blijven. Of u de heer Vlaanderen-proces aan zult doen, is een zaak tussen u en uw advocaat. Ik hoop dat u niet weg zult gaan, Westro," zei Vlaanderen snel. Ik kom nu juist aan het deel dat u het meest zal interesseren, omdat het u het meest aangaat. De twee mannen keken elkaar vorstend aan. Westrol brak de spanning door een sigaret uit de doosje op tafel te nemen en die met zijn andere hand aan te steken. Vlaanderen beschouwde dit als een teken dat zijn gast besloten had te blijven en hervatte zijn uiteenzetting. Mijn probleem had zich dus tot het volgende beperkt. Welk lid van de organisatie had Betty Tyler vermoord? Deze vraag leidde tot een andere. Wie zou het meest verliezen als het complot ontdekt werd? Natuurlijk zouden ze alle hun bron van inkomsten missen. Maar de meeste van hen hadden hun doel bereikt. En de aanklacht die tegen hen ingediend zou kunnen worden, was niet van zo'n ernstige aard. Er was echter één man die niet alleen geldelijk verlies zou leiden. Hij zou uit de Londense Society verbonden worden. Uit zijn kluts gezet al zijn vrienden verliezen en schande over een oude familienaam brengen. En verder had zijn zelfvertrouwen een ondraaglijke knak gekregen, toen Betty Tyler de bron van zijn inkomsten kende en vol afschuw haar verloving verbrak. De steel van Lesterhoels glas brak midden door. Hij gooide de stuk op de vloer achter zich en wende zich tot Vlaanderen, doodsbleek. Zijn wangen en zijn mondhoeken trilden. Moet ik hieruit opmaken dat u me beschuldigt haar vermoord te hebben? Ja. Er was een eigenaardige verandering over het gezelschap gekomen. Nu Vlaanderen zijn man genoemd had, verminderde de spanning. Men keek en luisterde als het ware doel bewust. Ze leek op een jury, die de argumenten van de verdediging wel volgt, maar reeds overtuigd is van de schuld van de beklaagde. U vergeet dat ik kan bewijzen dat ik niet in de buurt van Oxford was toen de misdaad gepleegd werd. U bent even schuldig als wanneer u Betty Tyler met uw eigen handen gewurgd had. U hebt de moord bedacht, uw mond gehouden en geholpen de identiteit van de moordenaar te verbergen. De jury zal u even schuldig bevinden als William Nash. Westrol stond doodstil alsof hij een klap zijn gezicht had gekregen. Ik denk dat uw politievriendjes Nash zullen dwingen een verklaring af te leggen die mij zal beschuldigen. Ik denk niet dat er een jury bestaat die een doortrapte schurk eerder zal geloven dan mij. Hij probeerde te lachen. Waarom gaat u niet een stapje verder en beschuldigt u mij van een poging tot moord op u eergisteren? Dat was geen poging tot moord op mij, zei Vlaanderen. Het was voor Davis bedoeld. Nash had uitgemaakt dat u en hij alleen het geheim zouden delen. Nu hij eenmaal begonnen was, stond hij voor niets. Het was aan de waakzaamheid van de rivierpolitie te danken... dat zijn poging om vanmorgen in alle vroegte aan boord van mevrouw Tyler's boot te komen mislukte. Lesterow had zijn zelfbeheersing voor een deel teruggekregen. Sir Graham, ik ben verbaasd dat u het goed gevonden hebt dat dit zover gegaan is. Deze beschuldigingen zijn belachelijk en missen elke grond. Gelooft iemand werkelijk dat ik hier vandaag zou komen zou zijn als ik schuldig was? Hij wendde zich weer tot Vlaanderen, met haat in zijn ogen. Zelfs een kind dat deze zaak in de kanten gevolgd had, zou de valse schijn van uw argumenten aan kunnen wijzen. En die Shelford. waarom is hij niet hier om rekening en verantwoording af te leggen? U hebt geen woord gezegd over de telefoontjes die Betty voor haar dood kreeg, nog over het feit dat zowel zij als Jane Dallas afspraatjes met hem hadden. Maar het zal wel net iets voor u zijn om iemand eruit te pikken als u niet in staat bent de ware schuldige aan te wijzen. Mick Tyler was rechtop gaan zitten en volgde het gesprek met ernstige aandacht. Haar ogen gingen van de een naar de ander. Vosper liep voorzichtig met kleine pasjes in de richting van de deur. Zelfs voor de moord probeerde u zelf het gedacht te maken, antwoordde Vlaanderen kalm. Daar zijn rol in de organisatie hem beletten op het continent aanwezig te zijn... kon hij zich niet verdedigen. En daarom was hij de geschiktste verdachte. U hebt die berichtjes in de agenda van de meisjes gezet... waardoor de politie op een vals spoor werd gebracht. En toen kreeg u dat schitterende idee van een dubbele poging tot overblussen. Een verfijnde techniek om verwenking te zaaien. U dacht dat als het leek alsof iemand anders uw verdacht probeerde te maken u des te onschuldig zou lijken, en daarom liet u uw eigen nummer op de auto van Nash zetten toen hij ons de weg afdrong, tien dagen geleden. U wist dat de politie erachter zou komen dat u een Bentley had, en geen Triumph. Het spijt me u te moeten zeggen, Westrol, dat dit knappe taaltje het eerste feit was waardoor ik verdenking tegen u kreeg. Westrol maakte zijn sigaret uit en keek de kamer rond. Hij zag dat alle gezichten hem vijandig aankeken. Hij bleef al dertig seconden lang in zijn gebukte houding staan. Toen richtte hij zich op en wendde zich weer tot Vlaanderen. Zijn stem klonk vol vertrouwen. U hebt geen spoor van bewijs in handen. Vlaanderen zei, oh nee. Hij keek Westrol uitdagend aan en wendde zich toen tot Lucille Draper. Mevrouw Draper... Ik geloof dat het ogenblik gekomen is. Lucille Dreypa knikte. Ze keek naar het open raam. Harry, kom maar binnen. Het gordijn bewoog en een kleine man, wiens leeftijd moeilijk te raden was, stapte binnen. Hij had scherpe, ondeugende trekken en zag bruin verbrand. Zijn hoofd was bijna geheel kaal en zijn ogen waren opvallend blauw. Dames en heren, ik geloof niet dat het nodig is u aan Harry Shelford voor te stellen. Zelfs Ina stond volkomen versteld van het plotseling verschijnen van de man. Alleen Vlaanderen, mevrouw Dreper en Shelford zelf waren onbewogen. Westerhol zou er niet verschrikter uit hebben kunnen zien als Mephisto zelf uit de grond voor hem verrezen was. Goeie hemel, riep Sir Graham, terwijl hij achteruit liep alsof Shelford een spook was. Vosper, die op zijn tenen heen en weer stond te wippen, aarzelde en wist niet aan wie van de twee verdachten hij zijn aandacht moest schenken. Vlaanderen gaf Charlie een waarschuwende blik. Een ogenblik lang lette niemand op Westrol. In dat onderdeel van een seconde bewoog hij zich met de snelheid van een man die de schrik van zijn leven gehad had. In twee stappen stond hij achter Mick Tyler. Op dat ogenblik had hij de revolver, die hij in zijn jasje had gehad, in zijn rechterhand, Tot een klein zwart wapen dat zijn vader in 1918 mee terug uit Frankrijk had gebracht. Hij duwde de loop tegen Mick's rug, pakte haar arm beet en trok haar ruw omhoog. Toen liep hij achteruit, duwde zijn rug tegen de muur en gebruikte haar als schild. Als iemand zich beweegt of me tegen probeert te houden, zal ik op mevrouw Tyler schieten. Dood eenvoudig. Niemand twijfelde er ook maar een ogenblik aan dat hij zijn bedreiging uit zou voeren. Zijn hoge, onnatuurlijk klinkende stem had een vreemde, autoritaire klank. Ina kon haar ogen niet van hem afhouden. Het leek alsof er een sluier voor zijn ogen weggetrokken was, waardoor er iets starends en vreesaanjagend zichtbaar was geworden. Hij was bijna onherkenbaar en leek in niets meer op de vriendelijke jongeman die een beetje laat binnengekomen was. In de stilte klonk Vlaanderens stem even luid als die van een sergeant-major. Stop, Charlie. Volgens de afspraak had Charlie zijn revolver tevoorschijn gehaald op het moment dat Shelford verschenen was. Maar Fosport's manoeuvres hadden zijn vuurlijn geblokkeerd en hij had vergeefs geprobeerd Westrol in het zicht te krijgen. Westrol wierp hem een snelle blik toe en toen gingen zijn ogen rusteloos door de kamer. Hij drukte de loop harder tegen Mick's rug. Ze kreunde van pijn. Gooi die revolver op tafel, vlug. Doe wat hij zegt, Charlie riep Vlaanderen al. De revolver kwam met een harde smak op de tafel terecht. De flessen en de glazen rinkelden een ogenblik. Beneden, op de parkeerplaats, had iemand vergeten het contactsleuteltje om te draaien en was bezig zijn starter en accu te vernielen. Denk eraan, waarschuwde Westrol, als iemand me probeert te volgen, schiet ik op mevrouw Tyler. Mick Tylers gezicht was vaal bleek. Haar kaakspieren waren slap, en haar wangen leken doods ze staarde Vlaanderen aan alsof ze hulp van hem verwachtte ze probeerde zich niet tegen Westworld te verzetten toen hij langs de muur schoof terwijl hij met één hand achter zich naar de deur voelde zijn hand kwam tegen de sleutel aan en hij nam hem uit het slot hij maakte de deur open en stelde zich met een snelle blik gerust dat de gang leeg was hij legde de sleutel in miks hand doe hem in het slot aan de buitenkant beval hij Miks hand beefde zo dat het haar moeite kostte de sleutel in het gat te steken. Westerhols ogen bewogen zich nog steeds onrustig heen en weer. Toen de sleutel op zijn plaats zat, gaf hij Mick plotseling een ruk, sloeg de deur dicht en draaide de sleutel om. Hij komt niet ver, merkte Vosper vol vertrouwen op. Beneden staan mijn mensen klaar. Nauwelijks had hij deze woorden gezegd of men hoorde een harde bons vlak achter de deur. Vlaanderen vloog naar de tafel en pakte de revolver die Charlie had laten vallen. Er klonken twee schoten vlak achter elkaar, zo luid alsof het in de kamer was. Lucille haar gilde en hield haar handen voor haar oren. Ga een eentje achteruit, waarschuwde Vlaanderen. Hij keek naar Ina. Stop je vingers in je oren. Ina deed wat haar gezegd werd, terwijl hij vier schoten loste op het houtwerk om het slot. De splinters vlogen in het rond en bij de eerste ruk aan de knop ging de deur open. Vlaanderen gaf een teken dat iedereen achteruit moest gaan, en toen stapte hij, met fosper op zijn hielen, voorzichtig de gang op. Op de vloer, dicht bij de muur, lag Westerol, met niks zware lichaam op zich. Ze had hem omver gegooid, terwijl ze zijn armen vastgepakt had, en hem door haar gewicht tegen de grond geslagen. Door haar op zo'n korte afstand in de borst te schieten, had Westerol zijn eigen lot bezegeld. Mick was over hem heen gevallen en haar bewusteloze lichaam drukte hem neer. Hij zag Vlaanderen revolver zonder genade op zijn slaap gericht en liet zich terugvallen. Laat je wapen vallen. Westerl kreeg met moeite zijn arm vrij en liet de revolver op de vloer glijden. Vlaanderen hield hem onder schot terwijl Sir Graham en Vosper voorzichtig Nick op haar rug legden. Mevrouw Dreper, zei Sir Graham over zijn schouder, Wilt u dadelijk een ziekenauto bellen. Shelford, ga boven aan de trap staan en laat niemand boven komen. Terwijl Westmore opstond, haalde Vosper een paar handboeien uit zijn zak en knipte die om zijn polsen. Zijn jasje en zijn overhemd waren doorweekt van mixed bloed. "Ik raad je aan je nu verder maar rustig te houden, jongen," zei Vosper op vervaarlijk kalme toon. Mevrouw Dweper en Shelford waren weggegaan om Supreme's orders uit te voeren. Mariano en Davis stonden in de deuropening naar de bewusteloze Mick te kijken. Ina liet zich op haar knieën naast haar vallen en tilde haar hoofd met één hand op. Mick deed haar ogen open en een pijnlijke trek gleed over haar gezicht. Ze staarde eerst Ina aan en toen Westerl. Je hebt de verkeerde gekozen, fluisterde ze. Betty's moeder. Die avond kwamen Sir Graham en Vosper naar de flat in Eaton Square om een borrel te drinken. Het werd een klein feestje, want de artsen die Mick geopereerd hadden om de kogels te verwijderen, hadden verklaard dat ze buiten levensgevaar was. ''Wat wilt u drinken, Sir Graham?'' vroeg Ina. ''Sherry of een cocktail?'' Sir Graham keek vlaanderen Gods aan en lachte. ''Sherry alsjeblieft, Ina. Ik denk dat ik voorlopig geen cocktails meer zal drinken na de ervaringen van deze morgen.'' Weet je, ik dacht een ogenblik dat je man het niet zou winnen. Vlaanderen trok de kurk uit de nieuwe fles PP en zei over zijn schouder. Toen Westerol zei dat ik geen enkel bewijs had, wist ik dat hij gelijk had. Daarom moest ik mijn betoog opbouwen naar Shelfords binnenkomst. Mijn enige kans was hem zo te doen schrikken dat hij zichzelf verraden zou. U maakt hem inderdaad aan het schrikken, gaf Vosper toe. En nog een paar andere mensen ook, inclusief mij. Maar er zijn natuurlijk nog enkele punten die opgehelderd moeten worden, meneer. Dat begrijp ik. Wilt u een cocktail, inspecteur, of liever een whisky-soda? Ik vind dit de gelegenheid voor een whisky. Vlaanders schonk de drank in en gaf het glas aan vosper. Ik kon niet elk detail vermelden in die korte tijd, maar ik geloof dat alles nu wel in elkaar past nu we de hoofdlijnen kennen. Ik denk niet dat u moeilijkheden zult krijgen met de bekentenissen van de samensweerders. Ze willen wel praten, zei Vosper. Deze zaak zal grote opschudding in de racewereld teweeg brengen. Zoiets is nog nooit eerder voorgekomen. De kranten zullen wel achter je aankomen, Vlaanderen, merkte Sir Graham op. Ik zal de pers niet langer op een afstand kunnen houden. Geeft u Ina en mij dan even de tijd om het land uit te komen, dacht de Vlaanderen en schudde de cocktailshaker hevig op en neer. Maar in ernst, Vlaanderen, je hebt prachtig werk geleverd. Ik wil niet zeggen dat het altijd opgaat, maar dit was een zaak die door de normale politiemethode nooit opgelost zou zijn. Het Tyler-mysterie zou weer zo'n onopgeloste misdaad geworden zijn. Het is niet vriendelijk van u dit te zeggen, Sir William. Vlaanderen nam de stop van de shaker en schonk twee schuimende white ladies in Ina's glas en het zijne. Ik had het nooit klaargespeeld als Shelford niet mee had willen werken aan het plan dat ik vrijdagmorgen met Lucille Draper besproken heb. Oh, Sir Graham, zei Ina impulsief. ik hoop dat ze me lichte straf zullen geven. Hij zal er gemakkelijk afkomen, verzekerde Sir Graham Huyck. En wat de anderen betreft, ik maak me sterk dat we geen ernstige aanklacht tegen hen zullen indienen. Maar ik betwijfel het of de inschrijving van de heer Tomlinson nog op de raceprogramma's zullen voorkomen. Plotseling rinkelde de telefoon... en Vlaanderen liep met een gemompeld excuus naar de andere kant van de kamer. Ina hield de conversatie gaande terwijl hij in gesprek was... met een hand over zijn rechteroor. Toen hij de telefoon op het tafeltje legde en zich omdraaide... probeerde hij niet te grinniken. Dat is onze vriend Pasterweek weer, zei hij tegen Ina. Morgen vertrekt hij voor drie weken naar Rome. Hij wil dat we overkomen vliegen zodat we daar onze besprekingen over de film voort kunnen zetten. Wat vind je daarvan? Ina's ogen straalden. O, oh, zalig Paul. Ik kan me niets heerlijker voorstellen dan een vakantie in Italië. Mooi. Vlaanderen liep weer naar het tafeltje en pakte de telefoon op. Het is in orde. Mijn vrouw en ik komen, laten we zeggen, over een dag of vijf naar Rome. Hotel Excelsior. Prachtig. Tot ziens. Sir Graham had zijn hand op Ina's schouder gelegd en schudde waarschuwend met zijn hoofd. Je maakt een grove fout, lieve Ina. Oh ja? Ina keek Sir Graham aan. Hoezo? Heb je niet gehoord dat de dochter van een Italiaanse minister net ontvoerd is? Ik ben er bijna zeker van dat je man als hij in Rome is binnen korte tijd in die zaak betrokken wordt. Vlaanderen zei. Typisch dat u dit nu zegt, Sir Graham. Hij fronste zijn wenkbrauwen en staarde in zijn cocktailglas. Ik heb het bericht in het ochtendblad gelezen. Er zijn verschillende kanten aan die zaak die me intrigeren. Ina keek naar Vosper en barstte plotseling in lachen uit. Vlaanderen keek haar verbaasd aan. Wat is er, Ina? Och, Paul, toch? zei mevrouw Vlaanderen. Daar gaan we weer.